Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna alle Nederlanders hebben te veel PFAS in hun lichaam, dat zegt het RIVM. Het zijn stoffen die onder meer worden gebruikt in zonnebrand, blusschuim en anti-aanbaklagen in pannen. De onderzoekers checkten het bloed van 1500 mensen en het zat bij iedereen... Is niet echt verrassend, want we krijgen die stoffen elke dag binnen. Ze komen in ons bloed terecht, vooral via ons eten en drinken. Krijgen wij ze als mens binnen, maar ook uit de omgeving via de consumentenproducten. Je kunt ze bijna niet vermijden als consument. Van die PFAS-stoffen gaat de afweer van je lichaam slechter werken. In sommige gevallen kun je er zelfs kanker van krijgen. Nederland heeft samen met andere landen een plan ingediend bij de EU voor een Europees verbod op PFAS. Voor de tweede keer in twee dagen tijd is de A7 over de afsluitdijk in beide richtingen dicht. De Rijkswaterstaat spreekt over een technische storing. Dinsdag ging de dijk om dezelfde reden ook al een uur dicht. In een woning in Papendrecht bij Rotterdam is vannacht een explosie geweest. Na de knal brak brand uit. Drie woningen zijn onbewoonbaar geworden. Deze buurvrouw werd wakker van lawaai. De buurman uh, brand brand schreeuwde en uh, om hulp vroeg. Ik uh, maakte mijn partner wakker en uh, ik wist niet dat de situatie zo uh, intens, heftig was. Want uh, de hele woning stond eigenlijk al, eigenlijk al helemaal in brand en uh, alles is gesmolten en weggebrand. Ja. Jullie zijn al jullie spullen kwijt? Ik ben heel veel spullen kwijtgeraakt, ja. De politie denkt dat de knal is veroorzaakt door een aanslag. Niemand is gewond geraakt. En mensen die op zoek zijn naar hun eerste echte baan... hebben steeds minder te kiezen. Van alle vacatures de afgelopen maanden... was maar 10% gericht op starters en junioren. Vorig jaar was dat nog 15%. Volgens het FD komt dat onder meer door AI. En dat heeft ermee te maken dat junioren eigenlijk vaak veel... Uitzoekwerk doen, wat gemakkelijker werkt. Dus dat als je dan zo'n AI, ChatGPT-achtig ding hebt, dat je dat best wel makkelijk dat soort werk kan laten uitvoeren. Bedrijven zetten volgens haar ook minder vacatures online omdat ze een beetje onzeker zijn over de onrust in de wereld. Het weer nog een prima zomerdag met veel zon. Aan de kust wordt het een graad of 20. In Zuid-Limburg kan het 25 graden worden. ZFM, verkeersinformatie.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 You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 body's head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 Falling. This is the time of the world's divided Time to hit your course Send your list Jet FM.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 Pretend you're